In Thailand zijn vannacht bij nieuwe confrontaties tussen het thaise leger en betogers 30 doden gevallen. De autoriteiten melden dat het dodental nu op 65 staat. Rond deze tijd loopt een ultimatum af dat de regering had gesteld aan de demonstranten. Ze moeten het terrein dat ze bezet houden in het centrum van Bangkok verlaten, anders wordt er waarschijnlijk met scherp geschoten. En ook dreigt de regering met celstraffen voor iedereen die in het bezette gebied wordt opgepakt. De gesprekken tussen de betogers en de regering zitten muurvast. Niemand lijkt bereid tot concessies. Het conflict draait om de Thaise premier Abizit. De demonstrerende roodhemden, aanhangers van de verdreven premier Taksin, eisen dat Abizid opstapt en dat er nieuwe verkiezingen komen.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 Zandvoort, Zandvoort heeft ontdreken. het al 20 jaar En jij beleeft het ZFM in 2010 Al 20 jaar live We Met, met nu. nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag collega Coy kwam zojuist de studio van CFM binnengelopen. Drive natuurlijk van het weer buiten. Maar hij begon wel meteen te praten over disco classics. En toen kreeg ik er weer zin in. Hè? Ja. En meteen eentje draaien natuurlijk zo aan het begin van het derde uur. Je hoorde de The Temptations en Treat Her Like a Lady voor Zandvoort en de regio. Het derde uur uiteraard weer heel veel uh, muziek en informatie. En de informatie, wat houdt het allemaal in? Het komende uur, Robert-Jan. Ja, nou ja, we, laat ik gelijk uh, van de gelegenheid even gebruik maken om uh, de filmagenda van het uh, circus uh, met u door te nemen. En dan uh, heb ik het over Hoe tem je een draak? Een Nederlands gesproken uh, uh, film. Wiki de Viking. Uh, dan hebben we nog Remember Me... met Robert Patterson en Pierce Brosnan. U wel bekend, de oude James Bond... En natuurlijk de Gelukkige Huisvrouw. Voor aanvangstijden verwijs ik u naar de Zandvoortse krant of naar www.circussandvoort.nl. Maar onder de, de wat oudere luisteraars wil ik u graag even attenderen op aanstaande dinsdag Cinema Nostalgie. Voor velen voor u al een bekend verschijnsel. Een geweldig initiatief. Uh, waar mensen met op oudere leeftijd uh, van uh, oude, goede, klassieke films kunnen genieten. En welke film hebben we deze week, Albert-Jan? Uh, het gaat over jou, The Man Who Knew Too Much. Oh ja, echt oh, ik weet zoveel. <laughs> met niemand minder dan James Stewart en Doris Day in de hoofdrollen. De film begint om dinsdag om half twee, maar je bent natuurlijk al vanaf één uur van harte welkom om een kopje koffie en een kopje thee te drinken. En in de pauze krijgt hij ook wat aangeboden. Uh, uh, geweldig initiatief. En uh, nogmaals dinsdagmiddag, The Man Who Knew Too Much. Dat is allemaal in de enige bioscoop van Zandvoorts. Nou, afgelopen woensdag hebben we met z'n allen kunnen genieten van Bevrijdingspop. Ja, daar gaan we straks nog Zo. even bellen. Omdat... Ja, dat was gezellig. Uh, met uh, niemand minder dan Marcel Sugel. Ja, Marcel de Sugel, voorzitter van uh, Bevrijdingspop. Bevrijdingspop Haarlem. Kijken hoe alles is verlopen en hoe alles daarna is opgeruimd en dergelijke. Dus die gaan we straks even bellen. Uh, verder, heb ik, als we de tijd hebben, nog wat internationaal voetbalnieuws. Want het is op de velden, zowel in Engeland, Duitsland, Italië en Spanje... ongemeen spannend dit weekend. Maar uh, daarover straks meer. Oké, okay, eerst even wat muziek. En daarna gaan we het nog even hebben over de open dag van de KNRM. Want Jaap Koper staat alweer te trappelen hey, van ongeduld. Wel <laughs> welkom, Jaap. Ja, je mag niks zeggen. <laughs> mag wel, maar... Eh, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Zo dadelijk mag je. <laughs> Kijk! Joris, hi Coltrane bij Stamford op zaterdag. We zijn nog bij trouwens tot aan vijf uh, uur vanmiddag. En tot aan vier uur vanmiddag hadden we een open dag bij de KNRM hier in Zandvoort. Jaap Koper, hij heeft het aangedurfd op de anne Annapoulisse plaats te nemen, Jaap. Dat was ja, een spectaculair nou, verslag hoor. Uh, het, was, uh, het, was ook, het was inderdaad leuk. Eerst uh, inbellen en toen... Uh, wat? Wat? Ik hoor niks. Ja, stond er echt helemaal niks van. Nee, het was die, die, die motor die stond natuurlijk vol te loeien. En uh, Harry gaf uh, de Paulussen behoorlijk uh, de sporen. En dan heb ik het over Harry Fase. Uh, we kennen hem als uh, de oliebollenbakker van dit dorp. En hij heeft ook nog... Uh, Meerdere kwaliteiten. Ja, en hij heeft ook uh, natuurlijk die strandtent uh, gehad. Dus ja, uh, het was inderdaad wel een uh, belevenis. En vooral ook op een gegeven moment uh, stapte hij niet alleen op. Maar ook de heer Patrick van Kessel, u allen bekend, die stapte dus mee ook op. En die zat dus naast Harry Fase, uh, uh, een beetje op de navigatiestoel... Nou, het was inderdaad uh, wel uh, spectaculair. Uh, ik had ik het wel willen zien <laughs> van Kessel uh, de Roper. Ah, ja, hij, heeft, een, maar, maar, maar. hij had er niks van. Ik, kijk, nee, voor, de voor, de, voor de grap uh, zei ik het natuurlijk wel dat het wit om de neus maar dat is om het uh, wat, wat mooier te maken dan het is. Maar uh, nee, hij had er niks van. Het, uh, we hebben het ook, uh, we hebben ook een gesprek uh, opgenomen, dus uh, dat wordt morgen uitgezonden van over onze eigen belevenissen hieraan. Dus ja, uh, luister morgen sowieso dan nog even terug uh, voor, uh, voor wat betreft die open dag. Ja. En het blijft natuurlijk een, een, een, een apart verhaal als je dus de kans krijgt om... Op die boot uh, te mogen zitten en ook om mee te mogen varen. En iedereen heeft uh, tijdens een open dag de kans om mee te varen? Ja, hard, want het is nu afgelopen. Ja, tijdens een open dag. Uh, ja. Dus volgend jaar weer. Ja, nee, volgend, ja volgend jaar weer uh, mag je het weer proberen. Uh, het, uh, het, er was ook nog een andere uh, iets, iets wat, wat, wat leuk uh, was. Dat was die helikopter die op een gegeven moment uh, was. Er, op dat moment kwam ik net aanlopen. Heb je die, uh, dat, dat, uh, dat, dat schouwspel mogen meemaken? dat uh, daar, uh, Daaronder vaart die boot. En daar even zo'n meter of tien daarboven zit die knoert van een helikopter. Die je dan op een gegeven moment daar een mannetje uit laat zakken om gewoon na te bootsen van hè, ze hebben daar een drenkeling aan boord. Nou, die moet meegenomen worden uh, vanaf die boot naar, uh, naar die helikopter toe. Om zo snel mogelijk uh, ja, aan land te, te worden gebracht voor, nou ja, medische doellijnen, noem maar op. Ik bedoel, dat, dat was dan uh, zeg maar een beetje het, het idee erachter. Maar dat was op zich ook een heel mooi schouwspel. En ja, het weer werkte niet mee. Dat, dat, dat ben ik dan ook met een hoop mensen eens. Maar aan de andere kant, het heeft natuurlijk wel wat, als het juist met dit soort omstandigheden. Want vaak gaat zo'n boot, juist met dit soort omstandigheden, dan nog eruit. Nee, dan is het geen 30 graden. Dan schijnt het zon nee, niet. Vol, dan, als het 30 graden is en de Annie Paulus gaat uitvaren, dan moet er wel iets, echt iets aan de hand zijn. Uh, het lijkt mij uh, gewoon met, met dit weer goede wind erbovenop en er gaat iets verkeerd, ja dan, dan is het meer dit weer waarop het gebeurt, dan dat het op een ander tijdstip en om andere omstandigheden plaatsvindt. Helemaal leuk Jaap, niet alleen om de mensen te laten zien wat de KNRM doet, maar ook om donateurs binnen te halen de open dag. Ja. Als mensen nou donateur willen worden van de KNRM, hoe kunnen ze dat doen? Nou, dat kunnen ze doen op de website van de KNRM, www.knrm.nl. Ik zei het al tijdens het verslag door de telefoon, dat je... Dat, ...dat je dat sowieso kan doen. Uh, dat, dat is één kant uh, van het uh, verhaal. Uh, da, de donateurs uh, die, die mochten ook mee vandaag. Uh, uh, want zij zijn tenslotte die het uh, geld neertellen en leggen... ...om, om dat uh, hele verhaal van de KNRM in stand te houden. En dan heb je natuurlijk wel een streepje voor. Zo is die naam ook ontstaan, hè? Anne Paulussen. Ook door een donatie. Ja, ja, ik neem aan van wel. Ik nou, ja, ja, weet die ik wel zeker dat je klassiekers. Die geschiedenis die ken ik dan weer niet. Maar goed, het is dan, dat is dan een kwestie van mijn huiswerk nog eens een keer overnieuw doen. Nee, nee, over. Uit een erfenis van mevrouw Anne Paulussen. Dacht ik ja. al. Ja. ja, nou ja, goed. Jullie weten het. Jullie hebben het misschien even wat beter even voor elkaar dan ik. Ja, ik moet even passen in dat opzicht Maar het, het, is, het is natuurlijk wel een aparte belevenis om zoiets te doen. Maar je hebt morgen dus, dus interviews. Ja. En vanaf hoe laat is dat programma? Uh, van twee tot vijf. Uh, oh, okay. In gewoon in zondag in Kinderland wordt het uitgezonden. Dus ja, uh, daar zitten... Uh, Twee, drie gesprekken nee drie gesprekken zitten erin. Ja. Eén, uh, die, uh, dat is met uh, Patrick van Kessel. Uh, waarop wij als uh, twee heren van boven de veertig even de boel uh, door onze ogen bekijken. Zeg maar. ja. En het uh, tweede gedeelte dat is uh, met uh, Jan-Willem van der Bouten. De, de, de, de schipper van de uh, Anne Paulissen. En Martin Lipsius. De, degene die het programma in elkaar had gezet van de open dag. Maar, en... maar kon, je, kon je Harry Oliebol niet de Dat is niet gelukt. Nou, Harry, onthans, Harry is, dat is wel een... Toch niet. Nee, je, har, als je Harry... Nou, maar Harry zat ook echt met... Dat vond ik wel leuk wat je nu vertelt. Ja. Harry ging ook echt die zat ook echt als zo'n uh, zo'n zo zo zo uh, zo zo echt zo'n automobilist zo voorover overgebogen over dat stuur. Ja. En maar kijken loeren van. Uh, he, want waar zit bent, nog een golfje. Waar van zit katselaar? nog een golfje. Ja, ja, ja. En ze zeiden altijd. Zeg zeg maar. Weet je waar je leuk zou kunnen staan. Voor heb je de ja. beste plaats. Ja. Dat, dat, nou toen dacht ik van. Ik denk dat, dat, zal dat ik, ik maar ik, niet doen denk nee, Daar ben uh, ik dus een paar jaar geleden ingestormd. <laughs> ja. Het nou, water was als een spiegel je. Dus het was, ja. er was erg geen lol aan. Ja. Maar als je dan een achje gaat varen... Ja. dan ga je over je eigen boeg... Ja. Of hoek, uh, schroef, hoef, schroef, schroef, schroef boeg, schroef... Dus ik was zeikenat. <laughs> oh. <sarif> maar ik stond zo met mijn vingers... met ja. mijn duim in de lucht van... Dus, ja. geweldig was ja. dat. Ja, ja. Het is ook, dat, dat deed hij dus nu ook... iets ja. wat andere omstandigheden... want er stond behoorlijk wat golfslag. Ja, ja dat deed je de Harry uh, fase nu ook weer. En je zag hem ook echt. hè? dit soort dingen van, Kwam die, dus ging dat, uh, de, die boot die ging dus weer uh, de branding op. Ja. En dan zit je, ja, op dat moment was ik ook nog bezig met mijn verslag. Ja, hou je nou goed vast. <laughs> ik, uh, <laughs> Want anders vliegt, uh, vliegt mijn Samsung uit, uh, ja. uit mijn poten vandaan. Dus ja, uh, dat, dat, moet je dan, dat moet je dus even opletten. Enthousiasme al dus. Het was inderdaad een heel, heel, heel mooi uh, verhaal. En nog één ding, uh, Albert-Jan, maar de Duitse competitie is wel beslist hoor. Ja, ja, nee, oh, laat me niet voor me. Het, is, het is, was vorige week officieus Hes? beslist. Officieus? En dit weekend wordt het officieel. Ik geef beslissi. jou graag nu ja. even het woord, want uh, ik ben wel nieuwsgierig. Nee, dat komt oh, straks Oké, ja, ja dat do do doen we straks even. Poppa, Ook toevallig, hè? <he? laughs> <tie> Spinatie voor, uh, voor een van de Roy's, <tie> want uh, er <tie> komt er een aanzet. Ik een all And square Five fifths and I box And always I've ruffs them But none of them gets nowhere If anyone dashes to risk me Fist, it's pop and it's Wham, understand So keep good behavior That's your one life saver, With Popeye the sailor man I'm pop by The sailor man Pop the sailor man I'm strong to the finish, Because I eat the spinach I'm hot by the sale of bed ZFM In 2010, al 20 jaar Een zee van muziek En een golf van informatie ZFM ZFM time of my life No, like this before Yes, I swear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 All the writing on the wall and we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we, we could disguise the secret me. So we take each other's hand 'cause, cause we, we seem to understand the urge Hier beinahe Daumen raus, ich warte auf eine schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir is für mich gemacht. Ik ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Een Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt.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 Ja, dan, is het, dan klopt het, hè. Dat hebben wij in House of Mer. Ja. Dat klopt, dan klopt het, ja. Je hoorde Pieter Fox op de Stamfoortse Ja Jawel. Eens <laughs> even kijken. Afgelopen woensdag was het toch een uh, groot feest, hè? In, uh, in Ga. Super. Bevrijdingspop 2010. En aan de telefoon hebben we Marcel Sukel. Welkom in de uitzending. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ben je al een beetje bijgekomen van afgelopen woensdag, Marcel? Ja. Inmiddels wel. Ik heb, uh, gisteren uh, was ik nog wel een beetje brak en een beetje naweeën. Want ik heb drie kleine jongetjes die zorgen dat ik vroeg wakker ben. Maar uh, ik ben er helemaal bijgetrokken. Nu dus, gaat het goed. Helemaal goed. Maar wat was het een super dag in Haarlem? Absoluut, ja. Ik ben erg tevreden. Ja, alles zat ook mee, hè? Weer zat mee. Uh, het was niet te koud, niet te warm. Nou, volgens mij vond het, toch, uh, het publiek de programmering helemaal te gek. En dan, uh, nou, dan trek je zoveel mensen. En het was natuurlijk een vrije dag. Dus uh, nou, het hele pakket rond Verwaren was aanwezig om gewoon een geweldig feest uh, te hebben. Ja, je zegt dan uh, trek je zoveel mensen. Maar hoeveel mensen zijn er in totaal over de hele dag geweest? Nou, dat vind ik lastig te zeggen. Uh, in de halve dag stond dat ik had gezegd rond de 175.000. Maar weet je, dat weten we gewoon niet zo, niet zo goed. Het is moeilijk in te schatten. Uh, ik las dat een helikopter uh, van de politie had gezien dat er op enig moment 55.000 mensen op het vlooienveld waren. Ja. Tel daar Flora Park bij, tel daar Verenigingspark bij. Dan zit je rustig op de 75.000, 80.000. Even wachten. En uh... <laughs> even, even de Muppets, komt even wat <laughs> <Zo> gaaf, <stutters> Papa is aan de telefoon, even, even met rust laten. Precies, precies. Dus, uh, en Het loopt natuurlijk in en uit. En, uh, toen Junkie XL uh, optrad, stond het veld al helemaal vol. Uh, zowel op het Vlooienveld als in het Verreddingspark. Dus met alle in- en uitlopen gaat het echt wel die kant op, uh, schatten we zo in. Maar goed, uh, ja, het was natuurlijk een jubileumjaar en iedereen vrij. Dus uh, nou, dan haal je dit soort cijfers. Ja, Jullie gaan natuurlijk lekker door met bevrijdingspop en dan is het belangrijk hoe reageerden de artiesten die geweest zijn. Vonden ze het leuk? Ja, allemaal. Ik, uh, ik kwam Daan en jouw Speelman uh, donderdag in de stad tegen. Die waren absoluut allebei enthousiast. Aan het eind van de dag uh, jongens van Baske viel gesproken. Ik heb Junkie XL even gesproken. Uh, Ed die zei van nou, ah, dit is echt fantastisch. Zoveel mensen. Uh, zeg van uh, zelfs in Amerika heb ik uh, heel vaak niet zulke grote hoeveelheden enthousiaste mensen voor mijn neus. Nou, dat is gewoon leuk om te horen. Dus uh, alom tevredenheid En eh, uh, nou we bijvoorbeeld uh, Piet Villy was nog even op het podium bij Baskerville met de Sacquinie Nou, die vond het ook helemaal geweldig dat ze er weer stonden en lekker muziek aan het maken waren. Dus uh, ja, iedereen had echt een gevoel van, ja kikker, er is, is ook niks gebeurd zo ongeveer. En kleine dingetjes. Dus. Uh, ja, echt van, uh, nou, ik zei al eerder bij jullie chagrijn thuis laten. Volgens mij heeft bijna iedereen dat gedaan. Dus, uh, ja, CCFM ja. wordt goed beluisterd hoor. Ja, ja. <laughs> nee, we zaten lekker te luisteren ook naar Bevrijdingspop Radio. Van de vier ja. radiostations georganiseerd. Heb je lekker samengewerkt met Bevrijdingspop Radio? Ja, voor mij ging dat uitstekend. Het is elk jaar ook gewoon leuk. Uh, jullie staan er met z'n allen. En, uh, ja, weet je, de sfeer is gewoon goed. Uh, jullie hadden uh, echt goede uitzichten van, van, van, vanuit de cabin. Dus, uh, ja, en uh, we zijn erg, te, erg tevreden geweest. Dus, uh, nou, kunnen we volgend jaar weer, hè? Nou, één verhaal viel mij op op de Radio. Stonden ze daar bij de ingang en een meneer die was een beetje verbolgen over het feit dat hij geen drie gram hasje mee mocht nemen. Want hij zegt, volgens de Nederlandse wetgeving mag dat en het staat op de site van Bevrijdingspop dat het dan mag. Maar het werd mooi in beslag genomen. Hoe zit dat? Gewoon helemaal geen, geen softdrugs. Het ja, is een toegangsbeleid en uh, nou, in principe is het een gedoogbeleid. beleid. Hè. Het staat niet in de wet dat iets mag, het is een gedogen beleid. En, uh, ja, wij hebben, zijn gewoon streng omdat dat er toch ook altijd wel gehandeld werd en, zo. en dat, dat, dat mag weer niet. Dus uh, eerlijk gezegd weet ik niet precies hoe dat, mag, hoe, hoe, hoe dat zit, dat zou ik moeten navragen. Ja, er zijn genoeg mensen stond geweest volgens mij, dus, dus, dus is er zijn genoeg mensen naar binnen gekomen. <laughs> okay. En dat doet me dat je toch zo'n massaal evenement organiseert en dat er in verhouding dus weinig of niets is gebeurd. Ja, dat, zich, is, ja, dat, dat is op dus zich een felicitatie waard. Ja precies. Daar zijn we ook elk jaar weer trots op. Er gebeurt eigenlijk nooit iets. Ja. En uh, ja, aan de andere kant moet ik ook alles uitstekend gemonitord door de politie en onze eigen ja. service en veiligheid. Uh, zowel in als om het veld, als ook gewoon de stromen naar het veld toe. En het echt niet alleen halen, maar uh, ja, die hebben een landelijk monitoringssysteem En uh, ja, dat zorgt er mede voor natuurlijk dat er niks gebeurt. Maar vooral ook iedereen heeft wie jongens, het is gewoon een leuk feestje. En uh, nou, dat, dat blijkt maar weer. Ja. Dus dat is helemaal goed. Ja, En dan ben ik even nieuwsgierig. Naar, op een gegeven moment heb je dan zo'n gigantisch geweldig uh, feestdag achter de rug en dan moet er op een gegeven moment opgeruimd worden. Ja, uh, heb je, daar heb je uiteraard een uh, draaiboek voor en dat is de, uh, loopt het ook allemaal soepel? Het uh, hele veld is ook leeg. Uh, de, de, we hebben ook gewoon een contract met landen die het voor ons opruimt. Uh, maar ook het afbouw en dergelijke we hebben we een enorme ploeg vol. Gelukkig dit jaar voldoende vrijwilligers. Want afbouwen is natuurlijk over minder ja. leuk dan opbouwen. Ja, vaak zie je en, met ja. opbouwen iedereen aanwezig. Met, met afbreken dan ja, moeten ze zoeken. We haken er weer een aantal af. Maar uh, nou, dat is hartstikke goed gegaan ook dit jaar. En uh, ja, liep ook boven verwachting snel volgens mij. Dus uh, ja, en, uh, afbreken is in twee dagen het hele festival weg. Uh, ja, je ziet, ziet nog wat sporen waar tenten hebben gestaan. Maar ja, ik ben, ben vanmorgen even over het veld uh, gewandeld. En ik had zoiets, dus, nou alles ligt er eigenlijk keurig bij. En uh, nou, nu rijden de vrachtwagens eroverheen overheen. Omdat de wegen er om over niet worden geassolteerd. Maar ja. Dus uh, ja. je ziet er niks meer van. <laughs> hey, die, uh, Marcel, al die vrijwilligers hebben weer uh, goed werk verricht op uh, 5 mei Absoluut. tijdens Bevrijdingspop. Hoeveel ja. vrijwilligers zijn er wel uh, betrokken geweest bij Bevrijdingspop? Nou, uh, op 5 mei zijn er dit jaar, inclusief de vrijwilligers van uh, Masterpiece, zo'n uh, 750 man zo. uh, geweest. Dus, uh, nou, en, en dankzij hun kunnen we het ook doen natuurlijk. Ik bedoel uh, dat ik toevallig ook vrijwillig ben en er uh, een jaar bezig ben. In mijn eentje kan ik het niet draaien. Dus uh, zonder deze mensen uh, is er geen festival. Dus, nou, het is geweldig dat het hier gelukt is. Oké, okay. doe je dat doe dan? Heb je dan nog een eindfeestje, eindevaluatie op een gegeven moment? Ja. Uh, voor zo dat lijkt me wel. Alles, alles wordt geëvalueerd. Ja. We proberen het festival echt professioneel op te zetten. En dat gaat heel goed, met, met, ondanks dat iedereen vrijwillig is dus. En uh, op de dag zelf zie je allerlei puntjes van, nou, dat kan iets beter. Daar moeten wij even opletten. Hé, uh, hey, daar staat geen lampje. Dus uh, er worden zelfs op de dag zelf nog aanpassingen gedaan. Nu gaan we de hele rits in van evalueren. Met elkaar praten waar de, de gaten zaten in. in. Ja. Maakt niet uit wat. Uh, en uh, half juni, eind juni, de datum is nog niet precies verkend. je inderdaad een, een feest voor alle vrijwilligers geweldig, geweldig ja en uh, nou ja meer dan dat in en het t-shirt en een leuke dag krijgen ze niet voor dus dat feest hebben ze dubbelend was verdiend nou geweldig maar dan dan, dan maak je het ook, dan draait dan maak je het ook helemaal rond hè dan maak je ja, het ook precies. mooi af ja precies. groot eindfeest voor de vrijwilligers ja precies doe je goed en, en uh, wat ik zeg, zij hebben het gewoon verdiend. En, uh, ja, dan, de, en meer kunnen we niet doen. Uh, maar uh, ja, dan is het goed ook. En voor hun is het ook goed. Maar nou, ja. Ja, maar nou, nou las ik uh, in de krant dat eindelijk maar toch ook uh, de P van de A ervoor is om op 5 mei een nationale feestdag ervan te gaan maken. Ja. Elk jaar. Waar ja. ik al jaren uh, op hoop. En ja. uh, dan zou het elk jaar uh, uh, weer uh, kunnen gaan vieren. Ja, dat lijkt me toch, toch. wel. Wij hebben er wel eens over gebrainstormd. Yep. En gezegd van ja, wat is er eigenlijk belangrijker? Uh, we vieren dag yep. Maar is 5 mei misschien niet belangrijker? En... Uh dat is natuurlijk een, een, een discussie ja, die kunnen wij niet beïnvloeden maar ja, het is wel iets waar wij zeggen van, mij moet eigenlijk een soort koningin in de dag zijn om de vrijheid te vieren en uh, zolang die wereldwijd niet gegarandeerd is moeten we daar waarschijnlijk maar doorgaan nou, ik hoop het echt dat het een dat het nationale feestdag wordt nou het zal leuk zijn zeg, Hartstik... ja Marcel nog één vraag oh. Haarlem is super druk bezocht ook dit jaar weer in het oudste bevrijdingspopfestival dus ja, zat ik ja. even naar de televisie te kijken naar Nederland 1 en de laatste een aantal bevrijdingspopfestivals zien zie je zie drie man voor een podium staan en dan maken ze toch een ophef over en halen hem nou weinig ja, maar. Goed, Niet belangrijk die, die, die, die, genoeg of zo, uh. ja, en, en dan hoor ik achteraf de hele dag: is er op 3FM groep Ga naar Haarlem toe. Uh, jullie hebben een hele regio uitgezonden. Dat uh, is weer positief. De interviews gehad op Kink, op RTL, op uh, uh, 538, uh, V4O. Dus heel Nederland heeft gehoord dat Haarlem gewoon, uh, uh, nou, het leukste en oudste en grootste is. En met de leukste sfeer. Dat vind oh, ik nou, belangrijk. We gewoon weer op die manier. Oké okay, Marcel, volgend jaar ook weer natuurlijk een bevrijdingspop in Haarlem. En nou, als mensen ja, nou geïnteresseerd ja. ja, ja, zijn om uh, vrijwilliger te worden bij bevrijdingspop. Kunnen ze zich nog ergens aanmelden? Hoor je me nog of ja. niet? Ja, ik hoor je nog gewoon uh, info.bevrijdingspop.nl <laughs> via de site. En die komt wel maar Oké, Oké, Marcel, hartstikke bedankt. Ik hoop dat je de zaterdagavond nog gaat halen. Maar... Uh, <laughs> Okay. Hoi, Hoi. Groeten Doei. vanuit Standvoorts. Hoi, hoi.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 That tonight's gonna be a good good night. Tonight's tonight. Hey, let's live it up. Let's live it up. I, I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash, smash it. Smash it. Like on my car, like on my car. Jump out that sofa. Come on, let's kick it, it. it. off. Oh. Fill up my cup. Drag muzzle talk. Time. Look at her dancing Move it, move Just it. Just take it off. Oh.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 Oh, dan gaat het zeker wel lukken, lijkt mij. I got a feeling, the is the nights. <laughs> Je hoorde de, de single van The Black Eyed Peas. Nou, het internationale voetbalnieuws nu met meneer Vos. <laughs> nou, dank u, dank u, meneer Harms. Alsjeblieft. Ja, nee, want vorige week was het natuurlijk de ontknoping van de Nederlandse, Nederlandse voetbal-eredivisie. Maar ook in de, al, ons omringende landen is het uh, tot op het laatste moment uh, spannend. Want bijvoorbeeld uh, de Premier League krijgt, uh, dan gaan we naar Engeland voor degene onder u die dat niet hadden, doorhadden. De Premier League krijgt morgen vanaf 5 uur een zinderend slot. Chelsea kroont zich bij winst op Wigham Athletic... tot de kampioen van Engeland. Bij verlies of een gelijkspel... Maar heb ik dit eerder gelezen? Het kon wel een Nederlandse eredivisie zijn. Maar mocht uh, Chelsea verliezen of gelijk spelen... dan maakt Manchester United met uh, onze grote vriend Edwin van der Sar... echter ook nog kans op deze prestigieuze titel. De ploeg van Edwin van der Sar ontvangt in eigen huis Stoke City. De duels zijn natuurlijk via speciale tv-zenders uh, uh, te volgen. Morgen vanaf 5 uur gelijktijdig... Chelsea en uh, Chelsea tegen Wigan Athletic en Manchester United... Tegen Stoke City. Dan gaan we naar Italië. En wel naar Milaan. Want Wesley Sneijder en zijn teamgenoten van internationale kunnen rekenen op een flinke premie. Als ze dit seizoen drie hoofdprijzen veroveren. De Italiaanse voetbalclub stelt volgens de krant Gazzella della Sport voor de spelers en technische staf. Nou komt hij 12 miljoen euro beschikbaar te stellen bij een triple. Dat betekent dus landskampioen, bekerwinnaar en Champions League winnaar. Per speler komt dat neer op een slordige 600.000 euro's. Uh, ja, ja. Zo. En uh, Snyder won deze week al met Inter ja, de Italiaanse beker. Ja, zie je, dat, dat dacht ik al. Uh, die hebben dus de Italiaanse beker, hebben ze al. De titel ligt ook voor het grijpen. En op 22 mei speelt Inter in de finale tegen de Champions League tegen onze Bayern München. Onder leiding van onze enige echte Louis van Gaal. Dan gaan we naar Spanje. En in Spanje is het zo dat Barcelona de lijst aanvoert met 93 punten en 36 gespeelde wedstrijden. Hetzelfde aantal wedstrijden heeft Real Madrid gespeeld en staat op 1 punt achterstand. En wat gaat er nou vanavond gebeuren? Beide teams spelen om 9 uur en Real Madrid speelt thuis tegen Atletico de Bilbao. En FC Barcelona, altijd lastig, moet om negen uur uit tegen Sevilla. Dus nogmaals, FC Barcelona kan zich geen misstap veroorloven. Of anders komt Real op gelijke hoogte, zowel gaat Real hun voorbijstreven. Dan gaan we naar de andere kant, dan gaan we naar Louis van Gaal. En Louis van Gaal heeft een uh, smeekbede ten aanzien van zijn spelers geuit... Bitte keinen bierdouche. Ja, ja. Louis van Gaal... ze? <laughs> ik zal het zo even toelichten. Louis van Gaal toonde zich sinds zijn entree in Duitsland... altijd zeer geïnteresseerd in de cultuur van dat land. Maar aan de vooravond van het titelfeest met Bayern München... is de, de Nederlander plotseling wat huiverig. Van Gaal weet dat de coach van de landskampioen in Duitsland... steenvast wordt getrakteerd op een bierdouche. Hij heeft zijn spelers echter gesmeekt... dat ritueel zaterdag in Berlijn achterwege te laten. Ik heb mijn spelers gezegd dat ik daar niet van hou zeggen Van Gaal vrijdag in een vooruitblik op de confrontatie... ...met het al gedegradeerde Hertha BSC. Maar oké, okay, dat, dat is de kleinste zorg die ik heb, glimlachte de gelouterde coach... ...die met zijn ploeg de titel eigenlijk niet meer kan ontgaan. Ik moet me aanpassen aan de Duitse cultuur. Van Gaal verklapte aan de verzamelde media dat hij uit voorzorg... ...in ieder geval een extra pak meeneemt uh, in zijn koffer. Hij beseft echter direct dat die die onthulling zijn spelers juist zou kunnen aanmoedigen om een enorm glas bier over hem heen te gooien. Nou, ik weet één ding zeker. die krijgt bier. Ja, krijgt dat bier over zich Dat heen. gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. Tot zover een rondje langs de velden internationaal. Dank u wel meneer Albert-Jo Vos Graag voor deze bijdrage aan dit programma. Daar zijn we weer blij mee. Oké, okay, fijn. Hé, hey, eventjes uh, wat, uh, wat anders. Want uh, afgelopen woensdag zat ik naar uh, De Wereld Draai Door te kijken. En een aantal WK-hits uh, kwamen daar langs. Wat een Wereld-WK-hits. Eh, onder meer op uh, YMCA. Die was best wel leuk. Maar wij in Zalvoort... en wij van CFM met uh, Ruud Jansen... Die, uh, die de muziek uh, geschreven heeft uh, voor uh, dit nummer... Uh, met uh, een, uh, een WK-hits. Ja, ja, wij hebben een eigen WK-hits. Een drukkie voor Oranje. No. Nou, die gaan we, gaan we zo dadelijk even naar luisteren. Eerst had ik in het vorige uur al het verhaal van de ambulance. Die komt in één keer langs. En dan zit je lekker rustig in je auto. Dan zit je naar Sky Radio te luisteren. Of naar een, een ander station. En in één keer krijg je dit om je oren. gewoon. Dat... Dan denk je, wat gebeurt er nou? Wat komt er nou in mijn speakers? Nou, dat kan binnenkort no, gaan gebeuren, hoor. Dan komt er een ambulance achter je vandaan en die wil er voorbij. Nou, en dan krijg je dat geluid op je radio. Dus dan ben je maar vast gewaarschuwd. Hier is een drukkie voor Oranje. Ja, dat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 precozi sincera Viva la mamma viva le donna con i piedi perderà le sue ridente mi si fel Sempre così sincera. Viva la mamma. Viva le regole, le buone maniere. Quelle che que non ho mai saputo imparare. Forse per compa del rock. Forse per compa del rock. Gaan we niet zenuwachtig worden? Gaan we het weer krijgen? Viva la mamma. Ja, Gino de, met, Polito. Met toestemming van onze collega Roy Haldeman. Want die heeft mij dit toegestuurd. Nou, je wordt er vrolijk van. Ja, absoluut. Absoluut. <laughs> ja. Oké, okay, dan moet ik twee dingen tegelijk. En dat moet, ja, je uh... hebt nog even de, de evenementenkalender ja. voor uh, de komende dagen. Ik ben heel benieuwd wat we allemaal kunnen gaan doen hier in dat mooie zandvoort. Nou, we hebben natuurlijk al een heleboel dingen uh, bij, de, bij, bij uh, de poot gehad, om dat zo maar eens te zeggen. Maar morgenmiddag, bij Goed Weer, bent u uh, van harte welkom om tussen half twee en vier uur uh, naar de muziekpavillon te gaan. Want dan, hoort u, dan kunt u luisteren en kijken naar Surta Verta. En dat is half twee muziekpaviljoen in het centrum op het Raadhuisplein. Daarna, uh, natuurlijk hebben we het al over gehad, uh, jazz uh, uh, in de krocht. Daar bent u ook van harte welkom. En uh, mocht u daarna nog zin hebben om lekker na te jazzen... bent u van harte welkom in het uh, Café Alex. Want daar speelt en treedt niemand minder op dan uh, uh, Adam Spoor 5. Onze eigen Adam Spoor met zijn band. En dat begint dan om half vijf. En zet u, oud-autoliefhebbers, zet even, oldtimer-liefhebbers kan ik beter zeggen, zet u vast even 15 en 16 uh, mei in uw agenda. Want dan is de zogenaamde historische zandvoort trofee aan de beurt op het Park Zandvoort. Daar kunt u genieten van uh, echte oldtimers, ouder dan 25 jaar, want dan oh. zijn het oldtimers. Mm -hmm. Maar dan gaat het natuurlijk veel verder.